Goedemiddag, ik ben Zit en dit is het nieuws van NOS op 3. De PVV wil dat Ronald Plasterk de nieuwe verkenner wordt. Eigenlijk zou Grom van Strien met partijen gaan praten om een nieuw kabinet te vormen. Maar hij is vanochtend opgestapt. Politiek verslaggever Roel Bolsius vertelt dat Plasterk geen onbekende is in Den Haag. Hij is namens de PvdA, de, de Partij voor de Arbeid, twee keer minister geweest. Hij is minister van Onderwijs geweest. En hij is minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geweest. Maar nu uh, werkt hij... Die weer in de biotechnologie is die ook hoogleraar in Amsterdam en columnist van Telegraaf. Dat is belangrijk, want de Tweede Kamer wil een verkenner die niet midden in de politiek zit, maar er vanaf een afstandje naar kan kijken. Waarschijnlijk kan Plasterk morgen beginnen. Dikke kans dat je zo in de auto Polonaise staat, Rijkswaterstaat, waarschuwde al voor een flink drukke avondspits vanwege sneeuw en gladheid. En dat is nu al te merken. Zo staat er al dik 500 kilometer file. In het oosten kan er een sneeuwlaagje van een paar centimeter komen een vrouw uit Heerlen is opnieuw opgepakt voor de dood van haar baby. Die overleed onder verdachte omstandigheden. Nu blijkt dat het jongetje door geweld om het leven is gekomen. De ouders zaten een maandje vast, maar werden voorlopig vrijgelaten. En nu is de moeder dus opnieuw aangehouden. Chaos op Brabantse scholen. Vanochtend werden vijf middelbare scholen in Os en eentje verderop in Hees ontruimd na een bommelding. Alle leerlingen moesten meteen de klas uit, ook dit meisje. Het was heel druk. Vooral bij de kluisjes, want iedereen moest snel zijn jas gaan pakken. En het was echt, we werden allemaal plat geduwd en zo. Maar het, we konden gelukkig wel gewoon nog naar buiten. Uiteindelijk bleek de bommelding vals te zijn. Het is nog niet bekend wie daarachter zit. De honderden scholieren waren de rest van de dag vrij. Het weer in het noorden redelijk droog, in de rest van het land regen... die in het oosten steeds meer verandert in sneeuw. Het koelt dan ook flink richting het vriespunt. Morgen is het droog met zelfs wat zon. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog geen 100 kilometer file in de regio. Er zijn twee files die meer dan 10 minuten vertraging opleveren. Eentje op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10. De vertraging is daar een kwartier. En op de A10 zelf, knooppunt Amstel richting knooppunt Koenplein bij de afrit Volendam is de vertraging ook een kwartier. Evenals op de N201 nu van Hoofddorp naar Zandvoort bij Heemstede. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.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 Fuck. Yeah.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 Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ronald Plasterk moet een nieuwe verkenner worden die de eerste fase van de kabinetsformatie begeleidt, melden Haagse bronnen. Hij volgt dan Gom van Strien op, die gestopt is vanwege berichten over fraude. Een verlenging van de gevechtspauze tussen Israël en Hamas is dichtbij, zegt de Egyptische regering. Qatar en Egypte zouden hebben gesproken over een verlenging van twee dagen. Omroep Ongehoord Nederland mag voorlopig blijven uitzenden. De missionair staatssecretaris Oesloe trekt de vergunning niet in. De NPO had daarom gevraagd omdat Ongehoord Nederland slecht zou samenwerken met andere omroepen. Het weer op veel plaatsen regen. In het noordoosten, oosten, midden en zuiden van het land kans op sneeuw.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 I do, but it's also very different when we're together.